I'm to do with a four sprung dirge technique, you know. Oh, God. Oh, God. And it's not about you joggers, you could go round. Maaskeen and uh, Better Than That. Daarvoor ook nog Blur met Parklife en Muse met uh, Newborn. Goedenavond en uh, welkom bij een nieuwe Going in on Ground op uh, lokale Hoophoelen. Het is 4 maart 2020. En aflevering 10 alweer van uh, nou, dit gloedje, gloedje nieuwe programma. Tot uh, 11 uur vanavond de beste alternatieve rock, Britpop, Electronica, Grinch, Metal, New Wave en uh, Punk. Met uh, ja, ook weer vanavond drie uh, uur lang. Dus de beste alternatieve muziek met uh, heel, veel, heel veel nieuwe tracks ook. Nieuwe tracks van onder andere The National, Caribou, uh, The Lemon Twix, Haim en Boone. En zometeen heb ik ook al uh, meteen iets, uh, iets nieuws voor je. Dat is van uh, de Jaded Hearts Club Band. Maar ik ben ook altijd uh, benieuwd ja, wat, wat jij um, uh, ja, laatst hebt ontdekt. Waar jij nou uh, graag naar luistert. Uh, misschien heb je wel uh, ja, iets uh, ontdekt onder een nieuwe Netflix uh, serie. Ik, ben, ik zit nou ook weer midden in een serie. Dus misschien heb je daar wel een uh, fijn nummer uit ontdekt. Uh, misschien ben je, ben je laatst wel naar een concert geweest. En heb je een, een, een totaal nieuw voorprogramma wat nog helemaal onbekend was uh, voor je, heb je, heb je ontdekt. Um, kortom, je maakt het allemaal... Uh, Laten weten ook als er iets op je, op, op je acht ligt, mag je dat hier altijd kwijt um, via 013 54 1344 of uh, via facebook.com/slash going underground alternative radio. Um, maar ja, ik ben dus op zoek naar uh, een nieuwe muziek, een nieuw liedje van jou, um, de Discover Daily uh, die we samen hebben. Um, alleen ja. Om je, om je natuurlijk een klein beetje denktijd te geven... begin ik altijd uh, met iets nieuws. Ja, en ik had het er net al uh, toevallig over. Uh, de Jaded Hearts Club... Want ik begin niks, uh, niet voor niets met uh, Muse, Blur en Milescane achter elkaar. Want er is namelijk een, een nieuwe supergroep. Dat is dus die, uh, die Jaded Hearts Club. En die hebben nu een, uh, een eerste single uit. En die, uh, die supergroep bestaat uh, naast uh, Matt Bellamy van Muse, Milescane van The Left Shadow Puppets... ...en Graham Coxon, de liedgenetrist van Blug. Ook nog uit Nick Kester van Jet en Sean Payne. Die is van uh, The Zootens, hey, je weet wel van Valerie. Um, en ja, ze komen dus niet helemaal uit de lucht vallen uh, Eerder traden ze al uh, ja, onder andere op onder de naam Dr. Pepper's Jaded Hearts Club Band Waarmee ze dus uh, ja, over de hele wereld optreden schaven met covers Voornamelijk met de Beatles Moet ik ook meteen aan denken De naam uh, die een verwijzing is naar het legendarische album Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band uh, ja. Met Bellamy en Cody kregen in uh, deze vorm al uh, bezoek van Paul McCartney... ...waarmee ze samen de plaat Helders Kelters uh, speelden. En nu heeft de groep dus ook uh, haar eerste single uitgebracht. En uh, nou ja, die kwam uh, deze week uit met Miles Kane als uh, zanger in dit geval... Brengen de heer in uh, de vorm van Nobody But Me een eigen versie uit... ...van een gelijknamige nummer van de Isley Brothers uit 1962. Jaded Hearts Club met uh, Matt Bellamy, Miles Cainders en Graham Coxon. Nobody But Me. Whatever people say I am, that's what I'm not. Ja, met zo'n titel, met zo'n album-titel, dan, dan heb je normaal. Het uh, kwam uit 2006, het uh, debuutalbum van de uh, Arctic Monkeys. En eigenlijk elk nummer uh, wat erop stond, uh, vind ik nog steeds goed. klinkt nog steeds fris, ook al heb ik het uh, tientallen en sommige liedjes zelfs uh, misschien wel een paar honderd keer gehoord. Het, uh, het blijft goed, uh, dit. Echt, elk nummer is gewoon uh, een hit. Niet normaal. Dit stond er ook op. Dit was uh, de opening track van dat album. The View from the Afternoon. En ja, dat is ook wel leuk. Hè? We net begonnen met Muse nou, dus Arctic Monkeys. Volgende week uh, gewoon een uitzending drie uur lang met alleen maar uh, ja, artiesten en bands, uh, alternatieve excellent bands uit uh, de Zero's. Dus uh, ja dat wordt leuk. En dan zitten uh, deze band ongetwijfeld ook tussen alle bands uh, die ook maar een klein beetje uh, iets voor uh, ja, de muziek hebben betekend en uh, ja, iets hebben uitgebracht in de Zero's. Die zullen ongetwijfeld voorbij komen. En ook niet uh, zonder reden dat ik die uh, na de nieuwe zin van uh, de Jaded Hearts Club draai. Want uh, ja, Maals Kenus op de vocalen die hoor je ...solo al uh, daarvoor met uh, zijn single Better Than Dead. Hij zit dus ook in die, uh, die nieuwe supergroep, de Jaded Hearts Club Band... ...maar hij doet het dus ook uh, het een en ander met uh, Eric Sterne van de Arctic Monkeys... Uh, ...als de uh, Last Shadow Puppets. Dus dat is allemaal geen uh, toeval dat ik, uh, dat ik die achter elkaar draai. Dat is trouwens uh, de nieuwe signal van uh, de Jaded Hearts Club... Uh, ...voormalig uh, Dr. Peppert's Hearts Club Band... Lastige, moeilijke, lange naam is dat. Um, dus hij is nou ietsjes ingekocht. En ze hebben nu uh, officieel hun eerste single uit. En dat is dus een cover van uh, een nummer van de Icy Borders uit 1962. Nobody but me. En um, ja, ik vind het fijn. Uh, ik ben benieuwd of, ja, wat, of er nog een nieuw album uit gaat komen. Of uh, misschien nog, nog wel een paar singles. Want het is natuurlijk heel hip, hè Geen uh, albums meer. Maar EP's en singles uitbrengen. Dus ik, uh, ik wil daar wel graag uh, meer van. Maar dit is al een uh, veelbelovende. Samen met Bad Melamy, ook dus van Muse en Graham Coxton van Blur. Dit is uh, Falco en de Commissar. Schoon gewoond, im TV-Funk, da läuft es nicht. Tja, sie war jong, das Herz so rein und weiß. Und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you can't rap to the heat. Ik verstehe, sie is heiß. Sie sagt, baby, genau, know, I miss my fucking friends. I miss Jack, Joe, and Jill. Mein fucking verständnis, ja, dat reicht zo not. Ik überreiß, was hier is tee. Ik überleg, bei mir, ihr Nosen spricht dafür, währenddessen nicht noch rauche. Die special places sind hier wohl bekannt. Ich meine sie fährt ja Uber bahn auch. Dort singt's Radine Kommerkommissar gaat Oh, oh. Er wird Ja, de zoon, schau, lu, du weißt, waarom. Die Lebenslust bringt die in. Alles klar, Herr Kommissar Dat de... is! Ik vond dit uh, persoonlijk altijd uh, de leukste van uh, Falco, de commerçaar. Goed, um, ja, het is uh, nou ja, bijna, bijna half tien. Nou ja, bijna half tien. Drie minuten nog. Uh, maar we gaan wel uh, naar de track van de dag. Um, dat is namelijk een uh, nieuw nummer van Bush. En dat is uh, vandaag uitgekomen van uh, de band Bush. Uh, Brit? Wat uh, was het? Amerikaanse Amerikaans, hè? Oh nee, dat nee, nee, nee, heb ik het toch goed. Londense band, daar komen ze vandaan. Um, Engelse grunge is het. Ja, er komt niet heel veel grunge, hè? meestal een beetje Amerikaans geluid. Um, en ze hebben eigenlijk één, één groot classic album. Dat is dat... Um Debutalbum, Sixteen Stone heet dat, uit 1994, met Glycerine en Machine Head, Calm Down, Everything's Zen. nou al dat spul. Er komt nou een nieuwe album aan, dat wordt het al de alb achtste, uh, zo, achtste album van Bush, dat gaat heten The Kingdom, dat staat nu gepland voor mei 2020. En daar is dus vandaag, 4 maart 2020, de eerste single van verschenen. En uh, nou ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij daarvan vindt en dat mag je laten weten via 0. 1654134 of facebook.com Slash Going Underground Alternative Radio. De nieuwe zinnen van Bush die heet Flowers on a Grave. Shadows in the rain. She covered me in loneliness, like flowers on a grave, like flowers on a grave. So stay of mind. It's like a family. Come through everyone all the time the is a playground. What goes up? The sadness. Ja, we hebben het wel uh, allemaal over die Billie Eilish. Hè? En wat ze jong is. ja En volledig terecht uh, natuurlijk. Maar ook deze dame. Zij was twintig uh, toen uh, ja, dit uh, debuut me uit werd gebracht. The Kicking Side. Met uh, nou, behoorlijk wat uh, classics erop. Uh, ik noem een... Uh, ja, Woven Heights natuurlijk. The Man with a Child in His Eyes, Damn uh, Heavy People. Maar ook nog een hele hoop andere goede liedjes. Strange Phenomena vond ik altijd goed. De saxophone song. Moving Kite. Maar dit vind ik toch wel een van de allerbeste. Kate Bush. Uh, James and the Cold Gun. En ja, het is niet heel toevallig dat ik die uh, mevrouw draai. Want daarvoor Bush zelf. De band dan. De Britse Grunge Band. Um, zij komen dus met een nieuw album. Mei 2020 gaat het uitkomen. The Kingdom, zo heet dat. Dit was daarvan uh, de eerste single. Um, en die heet dus. Flowers on a Grave. Volgende week dan uh, hebben we dus die Zero's Week. Drie uur lang uh, ja, alleen maar actiesten en bands uit uh, de Zero's. Uit de jaren 2000 tot en met 2009. En uh, nou ja, eigenlijk elke band of artiest die wel iets voor die periode heeft betekend muzikaal. Die gaat voorbij komen. En dan zou je ook bijvoorbeeld uh, ja, kunnen rekenen op deze gasten. De Kaiser Chiefs. En dat debuutalbum, Vooral dat debuutalbum was ontzettend goed. Er stonden vier hits op. Dit was er een van... Every day I love you less and less, the Kaiser Chiefs. dagen dan is uh, Day in the Life mijn favoriet. En op even dagen is uh, ja, dit mijn favoriet van uh, de Beatles. I am the Wallace. Nou, het is vandaag de vierde. Dus in dat geval. Even kijken. Ja, samen met eigenlijk deze samen met nog. Uh, ja, dus Day in the Life, Eleanor Rigby, Strawberry Fields Forever en Revolution. Eigenlijk die vijf. Dat zijn toch wel uh, de ultieme Beatle liedjes uh, wat mij betreft. Um, ik draaide toen straks uh, een nieuwe plaats van uh, de Jaded Hearts Club. Nou, wou, uh, ja, eerder heten zij, he, uh, formerly known as... Uh, Dr. Pepper's Hearts Club Band. Nou, dat is dus volledig gebaseerd op, uh, nou ja, dat album van de Beatles. En niet dat uh, deze plaat, I Am The world, daar op stond, maar dit, uh, dit kwam al vlak daarna, maar toch. Ik had, hier, uh, ik had hier toch wel even zin in. Daarvoor de Kaiser Chiefs en uh, volgens mij van een debuutalbum, hè. Ja, goh, man, een wat een plaat nog steeds. Employment. Uh, Everyday, I love you less and less. Er is weer iets nieuws, of ja, iets nieuws. Eigenlijk is het al, uh, al heel oud, want het komt uit uh, 1987, het, uh, het origineel. Maar het is nou opnieuw gedaan en ook, nou, best aardig. Ik wil niet zeggen beter dan, uh, dan de Classic, maar toch wel aardig gedaan. Uh, door de National, een cover van uh, Never There Apart van In Excess. Dus dan mag je ook meteen raden welke band ik hierna ga draaien. En de National, zij staan dus ook op, uh, ja, of ja, op Best Cap Secret uh, dit jaar. Volgens mij op de, op de eerste dag staan zij, uh, volgens mij. Volgens mij is dat de 12, ga ik even checken. Daar zijn zij de headliner op de eerste dag. Ja, op vrijdag 12 juni, de National. Zij hebben dus dat nummer gecoverd en die hoor je nu een versie van Never Tears Apart. You know, it's true. I don't have to tell you. I love your precious heart. 一半歪歪歪歪 Dus zit ineens midden in excess. Original Sin. Uh, het was een allereerste hit. En je hoort duidelijk dat. Uh, ja, nou, Rogers van Siki hier ook uh, aan heeft gezeten uh, met zijn vingertjes. Die normaal, hè, die gast die stopt een USB in zijn gitaar en dan komt er een hit uit. Maar hij produceerde dit inderdaad. En hij deed ook het funky gitaartje, deed die mee. Ook uh, natuurlijk, uh, nou, niet alleen voor Chic, uh, maar ook voor Sister Slash, Madonna, David Bowie heeft hij allemaal geproduceerd. Maar dat is ook een beetje het alternatieve Rockstar. Heeft hij ook toch een beetje aangezeten? In excess, Original Sin. En daarvoor uh, ja, de nieuwe Sinal. Of tenminste, ja, het is eigenlijk gewoon een, een nieuwe versie van Never Tears Apart van diezelfde band in excess. Maar dan uh, dus gedaan door The National. En zij, dus, zij staan op uh, vrijdag 12 juni op Best Cap Secret in, bij uh, de Beekse Bergen. En ja, die line-up die is ook goed zeg. Uh, Bad, Bad, Not Good, Dive, uh, Dope Lemon, The Strokes, Catfish and the Bottlemen, DJ Shadow. Is inderdaad nog uh, afgelopen week toegevoegd. Misschien nou, okay, ah, daar heb ik nog wel wat van draaien. Fontaines DC, Jarvis Cocker, Black Midi, Rolling Blackouts, Coastal Fever... Ja, het gaat maar door. Mensen voor Tech, Bel Sebastian, Crewan Bin, Maggie Watches, Metronomy. Moura Mas ook nog van de week aangekondigd. De Avalanches. Fijne line-up is, uh, is dat. Um, die, uh, die er niet staan voor op Best of Secret. In ieder geval nog niet aangekondigd. Maar uh, het, het zou altijd nog kunnen. Is Heim. Die komen namelijk op 24 april uh, met een derde album. dat gaat heten Woman in Music. Dat is tegenwoordig sowieso uh, iets. Hè. Die moeten meer op de radio, meer uh, opgedraaid worden. The Woman in the Music. Part 3. Nou. Die part 3 die staat inderdaad dan voor dat derde album. 24 april gaat het uitkomen. Er zijn al een aantal tracks van verschenen eerder. Summer Girl, Now I'm In It. En nou, of ja, gisteren is er een nieuwe single verschenen. En hij doet echt aan van alles uh, en tegelijk denken. En dit is hem. Staat dus ook op dat nieuwe album. The Steps. Hi. Ik vind, het een, ik vind het een leuk liedje. Maak ik geen geheim van. Heim uh, was het, uh, en uh, The Steps, 24 april, dan komt dus het derde album uit, Woman in Music, part 3. Dit is er van, uh, De woens je The Steps. Um, ja dan, um, ook terug nieuws, want uh, afgelopen vrijdag overleed frontman van uh, nou ja, onder andere de rangende mannen, Bob Fosco. Hij is afgelopen vrijdag overleden, hij werd 64 jaar, hij leed al uh, enige tijd aan kanker. En op 11 maart zou hij eigenlijk nog uh, optreden met zijn nieuwe project, project Fosco in Paradiso. Mocht helaas niet zo zijn, ik heb afgelopen weekend ook de ja, eerste drie albums, inderdaad die hectische jazz, zoals ze het zelf omschreven hebben, ook die hectische punk, die eerste drie albums heb ik nog een keertje gedraaid. En ja, ja ik moet deze dan uiteraard na het overlijden van Bob Fosco even draaien. Poep in je hoofd, raggende mannen! Het regionieuws. Willem 2 gaat volledig tegen de trend in waar het de bezoekersaantallen betreft. Bij de meeste clubs zijn steeds meer lege stoeltjes zichtbaar tijdens thuisduels. Maar in Tilburg is dit juist niet het geval. Ook het meereizen naar uitwedstrijden is bij Willem 2 al een paar jaar erg populair. Ook op zondag zitten er meer, meer dan duizend Tilburgse fans in de Kuip bij de thuiswedstrijden in het stadion in Tilburg haalt de club dit seizoen een bezettingsgraad van boven de 90%. En het ETZ in Tilburg geeft een kijkje achter de schermen op tv in een nieuw seizoen van Team Spoedeisende Hulp. Het Elisabeth Tweestedenziekenhuis is vanaf donderdag 5 maart te zien op de landelijke tv. In het programma Team Spoedeisende Hulp op RTL 5. Zo kan iedereen een kijkje nemen achter de schermen van het Traumacentrum van Brabant. Het ETZ is het traumacentrum van Brabant met het hoogste niveau voor de opvang van ongevalslachtoffers. Per jaar belanden er ongeveer 50.000 patiënten op de spoedeisende hulp in Tilburg. Naast het ETZ komt ook het Maandermedisch Medisch Centrum in Amersfoort aan bod. In het ziekenhuis in Tilburg zijn 24 uur per dag 7 dagen per week traumaschirurgen aanwezig om ongevalspatiënten te kunnen behandelen. Tot zover het regio nieuws. Oké, okay, dankjewel Rick. Oké, okay, straks uh, rond half tien. Dan weer drie nieuwe uh, uh, wavetracks achter elkaar. Um, dus denk een beetje aan uh, periode eind jaren 70 tot uh, mid-jaren 80. Wat mag het zijn? Drie nieuwe wavetracks. Geef ze maar even door. 013 54 -1344. Of via facebook.com slash going on -the alternative radio. En we beginnen zo meteen met MGMT, The Reconters, na Interpol.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 I Via kanaal 919 voor radio en via Dus fijne platen, steeds dit uh, Glory Box van Bordershead uit uh, 94 van Dummy met ook Sour Times erop en uh, Roads met een sample van uh, Isaac Hayes was het. Uh, ja, je hebt tegenwoordig een hoop Isaac's, dus ik moet goed op, uh, opletten welke ik zeg hè? Um, je hebt ook Chris Isaac hè? en uh, Isaac Gracie, maar Isaac Hayes, uh, daarvan uh, was het simpel inderdaad. En volgens mij uh, Alicia Carrey heeft het een uh, paar jaar geleden ook nog gebruikt in uh, haar track Here. Maar dit was uh, Porter's Head en Glory Box. Ook hoorde je nog Interpol met Evil en MGMT met uh, Time to Pretend. En die zou je, zou je zo met, uh, zomaar eens uh, volgende week tegen kunnen komen in uh, de Zero's Week. Of in ieder geval de Zero's ja, drie uurtjes die we gaan doen. Volgende week drie uur lang, gewoon van 8 tot 11. Alleen maar uh, artiesten en bands uit uh, de Zero's. Dus van 2000 tot en met 2009. Hey, even het uh, muzieknieuws van de dag uh, een beetje doornemen. The Godmother of Grunge, Kim Gordon, hè, uh, voormalig bassist van uh, Sonic Youth. Vorig jaar ook nog een uh, solo plaat uitgebracht. Zij komt 25 mei naar Paradiso Amsterdam. Ook uh, nou ja, Best Cap Secret heeft dus uh, nieuwe namen bekendgemaakt. Kijken of ik daar zo meteen nog wat van kan draaien. Uh, onder andere Muramasa, DJ Shadow en The Die komen dus ook naar uh, de Bigse Bergen. Um, en vandaag ook um, de... Genesis-reunie die officieel is uh, aangekondigd. Dus ik ga sowieso ook in het volgende uur nog even een, een Genesis draaien. Uh, Phil Collins, Mike Rutherford en Tony Banks, zij uh, komen weer terug. Het is uh, voor de eerste keer in 13 jaar dat Genesis weer op turné gaat. Met uh, ja, in dit geval de zoon van uh, Phil Collins achter de drums. Uh, want ja, die Phil Collins, die, uh, die kan het niet meer. Die heeft er de kracht niet meer voor. Maar die zoon, die, uh, ja, die is uh, nog een potje van slag inderdaad. Dus die, uh, die doet de drums achter. En helaas, niet de oude bezetting. Niet Peter, uh, Peter Gabriel en zo uh, bij de reden. Ik had het ook niet verwacht, hoor. Maar uh, dat is wel natuurlijk de beste bezetting met, uh, met Peter Gabriel. En toch, uh, ja, ook wel een aantal mooie dingen met, uh, met Phil Collins gedaan. Niet alles, goed um, En ook, um, ja... Is ook wel een dinnetje dit. Uh, rapper en mede-oprichter van uh, de rapgroep Public Enemy, Flavor Flav. Uh, hij werd zondag vanwege een politieke geschil uit de rapgroep uh, gezet. Uh, dinsdag zei hij in een interview met TMZ dat hij helemaal niet kan worden ontslagen. Dit komt volgens hem doordat hij mede-eigenaar zou zijn van de bandnaam... en een gelijkwaardige partner binnen het bedrijf van de Amerikaanse rapgroep. Ruzie ontstond nadat de 60-jarige rapper een brief had gestuurd naar de Amerikaanse presidentskandidaat Bernie Sanders. Twee dagen voordat Chuck D., de voorman van de rapgroep, zou optreden tijdens een campagnebijeenkomst van de kandidaat. Zo meldde Rolling Stone zondag. Flevo uh, Flevo stuurde de, kijk, die brief vrijdag via zijn advocaat naar het uh, campagneteam van Sanders. Dat zou het uh, optreden, optreden van uh, voorman Chuck D. zondag toestemming uh, de is van Flevo Flevo in het uh, bijzonder dienstgrote grote klok gebruiken voor de campagne. En de rapper vertelde geen enkele politieke kandidaat te steunen en niet met de campagne geassocieerd te willen worden. Nou, hoewel wel uh, voor man die vrij is om zijn politieke denkbeelden te uiten, spreekt hij niet voor Public Enemy, staat in de brief namens Flevo Flevo. Advocaat van Chuck D. die reageerde hierop met: uh, Chuck D. kan optreden als public enemy wanneer hij dat wil. Hij is uh, de enige eigenaar van het handelsmerk uh, public enemy. Hij heeft ook het logo zelf ontworpen en de meeste teksten geschreven. Dus ja, dat is wel even een relletje en een dinnetje daar uh, bij uh, public enemy. Flever Flever, gewoon maar uh, uit zijn eigen band uh, uh, ja, uitgeslagen. Maar goed, uh, dan uh, ja kijk daar, ja, Ik weet niet of ik daar nog iets van ga draaien. Ik wil zoveel draaien. Ik kan niet alles draaien. Misschien over een paar weken komen ze vast wel. Ze komen vast wel ook wel een keertje voorbij, uh, Public Enemy. Want die hebben ook een aantal goede platen gemaakt. Nu eerst even iets nieuws. Ja, ik zie ook een aantal leuke, binnen, leuke binnen, dingen uh, binnenkomen. Uh, dus uh, ja, ik ga daar zo meteen nog eens even rond, door de rondneuzen en uh, spitten. kijken wat ik uh, daarvan uh, wil draaien. Maar nu eerst uh, iets nieuws uit uh, ja, de release bark van mezelf. Wat ik zelf tof vind. Dat is de nieuwe single van The Lemon Tricks. Nou, ah, dat was hem al. De nieuwe van de Lemon Tricks. Ja, kort liedje Doan, zo heet de nieuwe Sinnoh. Ja, wacht, dan ga ik nou gewoon meteen deze draaien. Ik heb hier wel zin in... Jackson! Ja, fijn deze. One more, time. One more time, het kwam van zijn debutalbum uit 1979. Luke Sharp, met natuurlijk ook de titeltrack zelf. Maar ook het origineel van Is she really going out with him? Stond erop. Sunday papers, en dus deze, Joe Jackson en One more time! No. Mm -hmm. mm -hmm.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 Stafpunk en One More Time van Discovery, mega succesvol album, ja, in ieder geval dat, dat debuut, hè, Homework, dat was al mega succesvol, um, dat, was, dat was echt nog underground, toen hadden ze nog net niet de helmen op tenminste, ja dat, de ene keer wel de andere keer weer niet en ja, toen werd het officieel en ja, volgens mij vier jaar later, toen komt toen Discovery en het was een heel commerciële geluid. En ja, de ene vond het wel leuk en de andere niet. Dus er stonden best wel goede liedjes op, onder andere dit is wat, was de grote hitte van One More Time. Daft Punk daarvoor, One More Time van uh, Joe Jackson. En dan doen we deze ook gewoon een keer, One More Time. Want ja, ik krijg hier maar geen genoeg van. Ik uh, noemde het uh, vorige week al het beste liedje van 2020 tot nu toe dan, hè. Want je weet niet wat er allemaal nog aan uitkomen, hè. Dus er zitten gewoon uh, dikke tien maanden voor de boeg. King Princess, maar wat een prachtige zong is het. Ohio. Has I been in Ohio, Maine? Do you think about me when you're going home? Cause I've been rich, but everything I love is broke. So what's good? Is it me or is it How Are you getting what you need? Is it hard to roll a J with that?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 King Princess en Ohio. Dat was hoe hè? Dat was a good one. Ja, zeker. Live opgenomen, dat kan eigenlijk bijna niet anders. Uh, zo lijkt het in ieder geval wel. Um, ja, dan is het inmiddels alweer half tien geweest. Uh, dat betekent drie nieuwe Rave Tracks achter elkaar. Um, ja, je kan, je kan ze doorgeven nog steeds. Terwijl ik uh, zo meteen de eerste gewoon in ga starten. Kun jij nog steeds uh, jouw favoriete nieuwe wave track uh, even doorgeven? Ik doe er uh, drie uh, achter elkaar. Drie nou, misschien wel eens iets minder bekende. Allemaal lichte hitjes uh, zijn het dit keer. Niet echt uh, hele grote of zo. Uh, maar uh, denk een beetje ja, de, die alternatieve periode. Eind jaren 70 tot begin jaren 80. Die nieuwe wave periode. Wat wil je daarvan horen? Je kan dus nog uh, je favoriete nieuwe wave track achterlaten. Terwijl ik uh, de eerste van de drie uh, in ga starten. En komt nog uit Nederland ook. Is van uh, de nits en Red tape! It didn't work at all She couldn't stand a fall It didn't work at all She couldn't stand a fall Queuing up a counter, she was standing there for hours And then someone told her it is closed The bureaucrat Tying hat Disappearing like a ghost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 At night, the kids in bed, she's looking at the TV screen One more night, she's talking to the winner of the washing machine She couldn't stand a fall It didn't work at all She couldn't stand a fall Photographs of fancy tricks to get your kicks at 66. And thinks of all the lips that are licks and all the girls that. was a furnishment, she's last just model. the color of the dash of what she looks like. Elsa, I don't want to go to Chelsea. Oh no, it does not move me, man. even though I see in the movie. I don't want to check your balls, I don't want nobody else. I don't want to go to Chelsea. <laughs> Het laatste nieuws via radio, tv en lokaal om op Falcon Heads en uh, Burning Now The House. Drie nieuwe drie, uh, drie rave tracks achter elkaar. Daarvoor ook nog Elvis Costello en uh, The Attractions. I Don't Want To Go To Chelsea. En ook, uh, ja, wat leuks uit Nederland, uh, The Nits. Een paar weken terug nog Toetie Ragazzi gedraaid. Dit was de tweede hit voor uh, de band, Red Tape. Zometeen uh, ga ik iets uh, draaien van uh, Metallica. Want uh, namelijk de zanne van Metallica, James Hetfield, die uh, ja, dus een paar weken terug uh, uh, ja, is hier weer... Ja, terug op het podium na zijn rehab, hè, van zijn uh, verslaving. Dus, uh, nou, daar is zo meteen iets uh, van Metallica. Maar nu eerst, ja, zij zijn terug. Komen deze maand met een nieuw album, uh, jongens. Ja, Dance of the Clairvoyants. Dat was uh, de eerste zin: volgende week nog gedraaid. Maar er is een nog nieuwe, en dat is deze. Super Blood Wolf Moon. SFM in de ether, digitale radio op Sigo kanaal 919 en Log TV op Sigo kanaal 44. Stond op de Black Album Metallica, Wherever I May Roam. En ja, Metallica vond James Hetfield, Hij treedt wel op sinds zijn verblijf in een afkickkliniek. Billboard die meldde dat Hadfield onlangs optrad tijdens een tribute voor de Amerikaanse zanger Eddie Money in Beverly Hills. Hetfield bracht toen het nummer Baby Hold on, ten gehoor in een langzame en akoestische versie. Het was voor het eerst dat hij optrad sinds de band in september bekendmaakte de tournee van Australië en Nieuw-Zeeland te moeten uitstellen. We uh, kijken met elkaar. Treedt weer op vanaf 15 april in de Chileense hoofdstad Santiago. Dan um, ja, nog iets nieuws. Um, Caribou, oftewel ja, Dan Sneaf. Of ja, eigenlijk in de dag is het dagelijks leven gewoon Dan Sneaf. Maar s'avonds in de clubs. Dan is hij. Caribou, um, Canadese muzikant. Tiende studioalbum kwam afgelopen vrijdag uit. Suddenly, zo heet dat. En ja, denk een beetje pop, elektronica. Uh, dat, uh, dat, ja, dat, uh, dat hoekje. En uh, hij had 900 uh, conceptideeën voor, uh, voor dit album. Dat heeft hij uh, nou ja, teruggebracht tot 12 complete tracks. En uh, ja, het thema's van het album omvat een beetje de aard en de constante evolutie van relaties met familie en vrienden. Uh, zelf uh, noemt hij het, Dan Neef, het uh, album plotseling vanwege de obsessie, van, uh, ja, de obsessie van zijn dochter met het woord. Nou ja. Deze, nou ja, wat uh, beetje een beetje rare track, die staat er ook op. En hij, uh, ja, hij begint een klein beetje irritant eigenlijk, eerlijk gezegd, maar... Wordt vanzelf leuk. Caribou. En dit is daarvan de, de albumtrack New Jade. dark I Dan, uh, dan draaien we dit ook. Ja, je uh, eindigt dan altijd een beetje met uh, de drugs op. Uh, de nieuwe zin of van, of ja, nieuwe zinno, albumtrekje was dit uh, van Sad Lee. Zijn tiende album afgelopen vrijdag kwam dat uit. Caribou en uh, Nieuw Jade, zo heet het. Dit is Lokale Omgole, de omroep.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 In het ziekenhuis in Tilburg zijn 24 uur per dag 7 dagen per week chirurgen aanwezig. Om ongevalspatiënten te kunnen behandelen. Tot zover het regio nieuws. Op 9 maart in de Music Corner. May Vision te gast in de studio. I don't know where to go,